1 uur. Dit is Radio 1 met de Plag. Straks een werklunch over verantwoord ondernemen in Bangladesh... na de ramp in de kledingfabriek. En we hebben de ene en laatste aflevering van In de Praktijk over dierproeven. Nu eerst het NWS-journaal met Dorot Megens. Goedemiddag. Woningcorporaties gaan de huren fors verhogen. Maastrichtse coffeeshops blij met extra politieinzet. En de VVD wil een einde aan alle toeslagen in het belastingstelsel. Het trekt een regengebied naar het noorden van het land, bereikt vanmiddag het noordoosten. Daarbij zijn onweer en windstoten mogelijk. In Groningen kan het nog even 18 graden zijn, maar als het gaat regenen ook daar, dan daalt de temperatuur tot een graad of 12. Het gaat harder waaien, vooral aan de noord- en noordwestkust. Morgen blijft een bui mogelijk, maar vaak is het dan ook droog. Woningcorporaties zullen de komende jaren de huren massaal en fors verhogen. De gemiddelde huur zal in vijf jaar tijd stijgen van 441 euro naar 542 euro. Stijging van zo'n 23 procent. En daarnaast zullen corporaties veel minder huurwoningen gaan bouwen. Dat schrijft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in een analyse van de sociale huurmarkt. Aan de telefoon nu woordvoerder Erik Ter Hegge. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Ter Heggen, dat is een, een huurverhoging die wordt echt gevoeld door de huurder. Uh, dat, uh, dat klopt. Uh, dit is eigenlijk voor het eerst in een lange tijd dat de huren echt fors uh, omhoog gaan. En niet, uh, en niet alleen uh, voor één jaar, maar echt voor de komende periode jaarlijks uh, zullen ze fors stijgen. Ja, en... waar, ja waar, waar is dit op gebaseerd? U heeft uh, een analyse gedaan. Waar is dit op gebaseerd? Uh, dit zijn prognoses die wij uh, aan het begin van het jaar hebben ontvangen van de corporaties. En corporaties hebben die prognoses gemaakt... Uh, in reactie op de maatregelen van het, uh, van het kabinet en het woonakkoord... Uh, waar zij dus de nieuwe maatregelen van het kabinet uh, hebben ingerekend. Mm -hmm. en, en er wordt ook rekening gehouden met minder nieuwbouw door, uh, door corporaties, hè? Ja, het is zo dat doordat corporaties uh, een verhuurderheffing moeten betalen... die oploopt tot uh, zo'n 1,7 miljard in 2017... Uh, we hebben ze maatregelen moeten nemen om ja, die heffing aan de overheid... Uh, om, om maatregelen te nemen om toch hun financiële continuïteit te waarborgen. Uh, dus enerzijds hebben ze de huren verhoogd... anderzijds hebben ze fors uh, uh, gesneden in de investeringen. Hm. Wat betekent dat voor huurders die nu op een wachtlijst staan? Uh, dat, is, uh, uh, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Uh, wat je wel kunt verwachten is dat huurders die op dit moment uh, in een woning zitten... Um, uh, die zullen natuurlijk uh, uh, uh, kunnen verwachten dat als ze bijvoorbeeld gaan verhuizen. Um, uh, dat, uh, dat met een nieuwe huurwoning de huren in één keer nog veel forser zullen stijgen. Ja. En dat kan betekenen dat de huidige huurders. Uh, als ze ja, min of meer mooi wonen, blijven zitten in hun, in hun woning. En, um, en daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als er uh, minder nieuwe woningen gebouwd worden. Ja, dan uh, dat helpt natuurlijk ook niet om de te weg te werken. Nee, dan komen, de, komen er minder woningen beschikbaar. Dat betekent ja. dat ze alleen maar langer zullen worden, die wachtlijsten. Ja. Ja. De, de, het Waarborgfonds, even de rol van het Waarborgfonds in dit verhaal? Nou ja, het Waarborgfonds uh, zorgt eigenlijk voor de financiering voor corporaties. Dat doen we door leningen te borgen. Bijna alle leningen die uh, bijna alle financieringen die corporaties nodig hebben, worden geborgd door, uh, door het Waarborgfonds. En wij proberen te bewaken dat uh, corporaties ook op lange, uh, lange duur, hè, lange termijn, in ja. staat zijn om, uh, om huizen te bouwen en om onderhoud te plegen. En vandaar dat wij uh, ja, nauw, nauwgezet kijken naar, uh, naar de prognoses en de waarin corporaties uh, investering kunnen doen. En vandaar dat u ook een totaalplaatje heeft, want u heeft overzicht over al die corporaties ja. En, en, ja. en hun plannen. Ik dank u wel voor de uitleg. Erik Ter Hegge van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag. De Giroactie 555 voor Syrië stopt volgende maand. De inzamelingsactie van de samenwerkende hulporganisaties begon twee maanden geleden. En heeft tot nu toe 4,5 miljoen euro opgeleverd. Een woordvoerder legt uit waarom de actie stopt. De samenwerkende hulporganisaties hebben uh, altijd kortlopende acties... Uh, die nationaal uh, worden uitgeroepen... Uh, maar de organisaties gaan afzonderlijk wel gewoon door met hulp verlenen, want steun en hulp blijft uh, hartstikke hard nodig, want deze ramp is enorm urgent. Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor medische hulp, voor voedsel en voor opvang. Bijna 7 miljoen mensen zijn getroffen door de burgeroorlog in Syrië. De Verenigde Naties schatten dat zo'n 80.000 mensen zijn gedood. De koffieshops in Maastricht zijn blij dat burgemeester Hoes strenger wil optreden tegen overlast door straathandelaren. Sinds begin deze maand verkopen de koffieshops weer aan buitenlandse klanten. Burgemeester Hoes zegt dat daardoor ook de straathandel is toegenomen, maar volgens de koffieshops raken de handelaren hun klandizie juist kwijt. En dat leidt tot meer overlast, zegt de vereniging van Maastrichtse koffieshops. Ze bedreigen nu echt koffieshoppersoneel, uh, medewerkers. Uh, ze bedreigen buurtbewoners. En dat zorgt dus voor die overlast. Nou, daar gaat de burgemeester hard op inzetten. Dat vind ik een uitstekend idee. En laten we met z'n allen ons erop concentreren... dit uh, straattuig, als ik het zo even mag zeggen... zo snel mogelijk weer de stad uit te krijgen. De koffieshops zeggen dat ze van de rechter weer aan buitenlandse klanten mogen verkopen. En de burgemeester bestrijdt dat. Het natuurbeheer door boeren is op een fiasco uitgelopen. Blijkt nauwelijks te hebben bijgedragen aan instandhouding van kwetsbare plantensoorten. Dat staat in een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Duizenden boeren krijgen al jaren natuursubsidies. Terwijl het gebruik van mest en landbouwgif het landschap juist aantast. Het beleid heeft de afgelopen 20 jaar ongeveer een miljard euro gekost. De Raad adviseert nu om de subsidies aan boeren die geen effectief natuurbeheer voeren stop te zetten. Dit is het NOS-journaal met Dorald Meegens. De VVD wil een einde maken aan alle inkomenstoeslagen in het belastingstelsel. Dat heeft de fractieleider Zijlstra gezegd tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. In Den Haag, politiek verslaggever Peter Blok. Peter, raken we al die toeslagen kwijt? Nou, natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Maar VVD-fractieleider Halbe Zijlstra die vraagt zich wel af... hoeveel zin die toeslagen nog hebben... als inmiddels bijna iedereen toeslagen krijgt. Daarmee is het nodeloos ingewikkeld, bureaucratisch. Er gaat ook veel geld in om. Er wordt maar liefst 12 miljard euro rondgepompt... van hot naar herverplaatst. Ja, en het werkt, dat weten we sinds de Bulgaren, maar al te goed. Uh, fraude in de hand. Het uh, systeem is heel fraudegevoelig. Zou je dan niet gewoon de belastingen voor iedereen verlagen, vraagt Zijlstra zich af. We hebben de afgelopen week een enorm debat gehad over toeslagenfraude. En die overigens, dankzij het beleid van de zittende staatssecretaris, is afgenomen omdat er eindelijk een keer in de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen. En dat heeft u ook geconstateerd. Uh, maar je moet ook fundamenteel kijken... Die discussie even terughalen van deze week. Je moet ook fundamenteel kijken naar het systeem. Je kunt wel elke keer gevolgbestrijding doen. Maar het kan ook zijn dat het systeem... in dit geval het stelsel aan, aan, aan, uh, aan, uh, aan toeslagen... dat het systeem misschien niet goed functioneert. Ja, en dus uh, kan beter de belasting voor iedereen omlaag... dan dat je bijna iedereen weer toeslagen moet geven ter compensatie. Dus de VVD wil daarover op korte termijn gaan praten... met coalitiepartner Partij van de Arbeid. Ja, Peter. En de, de, de hypotheekrente aftrek ook niet meer... Bij de VVD? Ja, dat zou je bijna denken. Maar Halbe Zijlstra wil daar dan wel wat voor terug in de vorm van uh, lagere belastingen. VVD-leider Mark Rutte heeft natuurlijk bij de verkiezingen gezegd: uh, Wij blijven af van de hypotheekrenteaftrek. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk niet meer volhouden sinds het laatste regeerakkoord. Ook de VVD legt allerlei beperkingen op. Ja, Zijlstra werd net tijdens het debat uit de tent gelokt door partijen die de hypotheekrenteaftrek willen beperken. Ja, hij zei toen dat er in zijn ideale plaatje, in zijn ideale wereld, geen hypotheekrenteaftrek staat, maar ja, veel belasting zouden we dan waarschijnlijk ook niet betalen. Uh, dus ook dat uh, verandert niet van de ene op de andere dag. Dus uh, lange adem, voorlopig blijven we nog even bij. Ik dank je wel, Peter Blok. Komende maandag dan is het tweede Pinksterdag en dan is er geen treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle. ProRail vervangt dan alle storingsmelders van dat traject. Het welbekende geluid van de spoorwegovergang. En als er nou een storing is bij zo'n overgang, dan komt er hier in de verkeersleidingspost in Zwolle een seintje binnen. Jacob de Vries, teamleider. Wat gebeurt er dan? Dan uh, moeten wij maatregelen nemen om de veiligheid van het treinverkeer te waarborgen. En dan worden de treinen gealarmeerd en die moeten dan langzaam gaan rijden bij die overweg. Dus dan gaan de treinen gaan daar 10 kilometer per uur rijden. Nu heeft dit meldingsysteem waar op dit moment gebruik van wordt gemaakt, wel wat bijwerkingen. Uh, Christian Jansen, bouwmanager. Welke? Uh, op dit moment uh, hebben we op veel baanvakken in Nederland storingsmelders die uh, eigenlijk maar één overweg apart kunnen melden. En bij meer dan twee overwegen in de storing, alle overwegen die in dat gebied zitten, markeert die dan als onbetrouwbaar. En hoe groot kan zo'n gebied dan zijn? Nou, zo'n gebied kan zich wel uitstrekken tot uh, 30 kilometer met 30 overwegen die dan dus allemaal, conform de maatregelen van de verkeersleiding, allemaal stapvoets moeten worden aangereden. Ah, dat levert vertraging op. Dat levert heel veel vertraging op, eh, zeker wetende dat eigenlijk 28 overwegen gewoon goed functioneren. En eh, de, alleen misschien wel de buitenste twee onbetrouw, echt onbetrouwbaar zijn. Daar willen jullie nu van af en dan komt een nieuw meldingssysteem. Wat is daar nieuw aan? Nou, het, het nieuwe is eraan dat het beter eh, kan determineren waar zich nu exact de storing bevindt. Dus eh, even uitgaande van het vorige voorbeeld, een baanvak van 30 kilometer. De eerste en de laatste overweg zijn gestoord. Nou, dan kan de trein is daardoor ook voor die overwegen de maatregel afkondigen. En voor de tussenliggende overwegen kan de trein met normale snelheid blijven rijden. Dus de impact van dit soort storingen wordt veel kleiner voor de reiziger. Treinreizigers zijn dus eerder op hun bestemming. Zijn er nog meer voordelen? Uh, ja, als je beter kan aanwijzen welke overweg precies gestoord is... kun je ook een monteur die de storing moet oplossen... veel beter naar de exacte plaats toe sturen. Dus bij het oude systeem zal hij al die overwegen af moeten rijden... om te kijken waar de storing zit. Bij het nieuwe systeem kun je hem direct naar de juiste overweg sturen. Dus ook de duur van de storingen wordt sterk bekort hierdoor. De werkzaamheden. Gaan de reizigers daar wat van merken? Daar gaan de reizigers wat van merken, want komende maandag wordt er voor het grootste gedeelte van de dag geen treinverkeer gereden op dat baanvak. Welk baanvak is dat precies? Het baanvak Sol Amersfoort. En dat gaat de hele dag duren? Dat gaat de hele dag duren. Karin Alberts in gesprek met teamleider Jacob de Vries van ProRail. Sport. Portugal leek de wonde na het dramatische verlies van Benfica gisteren tegen Chelsea. In de finale van de Europa League ging Benfica in de laatste minuut onderuit. Blessure tijd 2-1 voor Chelsea. Correspondent José da Silva in Lissabon. Uh, hoe, hoe erg is Portugal eraan toe uh, na die nederlaag? Nou, behoorlijk erg. Dus, er zijn heel wat tranen gevloeid hier in Portugal. Er vloeien nog steeds tranen op dit moment. Want je moet be bedenken, Benfica is de echte volksclub van Portugal. Bijna 30% van de Portugezen beschouwt zich aanhanger, fan of lid van Benfica. Dus dat is een enorm deel van de bevolking. Ja. En het speelt heel erg bij de, de Portugese harten uh, het wel welweervee van Benfica. En iedereen had gedacht dat Benfica uh, gisteren in Amsterdam zou winnen. Uh, Ging best goed, nou, hè? Ja, nou ja, die, die is de eerste helft het was fantastisch natuurlijk. En BNVK heeft drie, uh, kansen, minimaal drie kansen gehad om een doelpunt te scoren. En uh, nou ja, het is niet gelukt. Ze waren te zenuwachtig, uh, vond ik toch wel. Uh, Chelsea maakte er eigenlijk een zootje van. Ze speelde eigenlijk helemaal niet goed. Ze hebben eigenlijk twee kansen of drie kansen gehad. En uh, ja, die zijn erin gegaan. Je ja, bent ook een beetje erin... partijdig hoor ik, uh, José. Ja, ja, dat heb je altijd en dat heb je altijd. Uh, ja. Dat daar kan ik ook niks aan helpen, maar uh, ik vind dat Wifike, uh, Ja, maar ik denk toch dat de algemene commentaren waren dat Bifica toch iets beter speelde dan Chelsea. Um, en dan en, zo in blessuretijd in de 93e minuut, hè? Ja, dat ja. komt er nog bij. Hè. Uh, dat is heel cru, heel cru voor een club als Mifique die eigenlijk uh, 51 jaar geleden voor het eerst een uh, Europese beker uh, naar, uh, naar huis haalde. En notabene in Amsterdam tegen Real Madrid. Ja. En ze wilden eigenlijk uh, ja, dat nu weer klaren, uh, 51 jaar later. En ze verdiende het eigenlijk, uh, qua spel verdienden ze het eigenlijk. Maar ja, dat is voetbal. Hè. Want het is een trauma voor de club ook, hè? Het is een trauma voor de club. De aandelen van Benfica zijn trouwens vandaag met 15% gezakt. Dat is een beursgenoteerd Ach, bedrijf. Ook dat nog? Ja, ook dat nog. En je moet bedenken hoe belangrijk zo'n overwinning is voor Portugal. Het schijnt dat het elke keer als Benfica wint in, ja, in het Europees vlak, zeg maar, dat het bruto nationaal product in Portugal iets omhoog gaat. Zo belangrijk is een overwinning van Benfica, ja. kun je zeggen. Ja. Bovendien is het zo dat in Portugal op dit moment we te maken hebben met een zware economische en financiële crisis... Dus de Portugezen kunnen wel een opkikkertje gebruiken. En dus eigenlijk hadden ze gedacht dat, op, dat, op, dat zo'n opkikkertje gisteren te krijgen. En het is niet doorgegaan, dus het land is vandaag in rouw gedompeld. Laten we hopen dat die rouwperiode niet al te lang duurt... en dat we snel weer opkrabbelen. Ja, laten we dat hopen. José da Silva in Lissabon, dankjewel. je wel. Nu naar John Sehoka bij de ANWB met verkeersinformatie. Ja, met de fiets op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat dus Soesterberg aan Leusden, drie kilometer. Dankjewel, je John. Uh, de hoofdpunten uit dit bulletin nog één keer. De woningcorporaties gaan de huren fors verhogen. De Maastrichtse shops zijn blij met extra politie inzet om de straathandel tegen te gaan. En de VVD wil een einde aan alle toeslagen in het belastingstelsel. 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journal. Zometeen Guylaine Plag weer met het vervolg van lunch.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 Meer antwoorden op vragen van nu vindt u op abnamro.nl of maak een afspraak voor persoonlijk advies. ABN AMRO, de bank anno nu. Wie ondersteunt mijn moeder na een ziekenhuisopname? seniorservice.nl Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Volg dan het online seminar Wonen op 30 mei. Meld u aan op abnamronl slash wonen. ABN AMRO, de bank anno nu. Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jelene Plag. Welkom terug. Verantwoord ondernemen in Bangladesh bestaat. Het Nederlandse bedrijf LC Packaging heeft er zelfs een certificaat voor. De directeur van het bedrijf komt zometeen vertellen hoe ze dat dan doen... en laat ook zien dat het echt wel goed kan gaan. De reportageserie gaat deze week over dierproeven... en die worden ook op varkens gedaan. Voor de wetenschappers betekent dat niet alleen maar bloed en organen onderzoeken in het laboratorium. We willen ook dat ze zeg maar, aan ons wennen. Dat we uh, ook dan zeg maar, bij ze in de kooi gaan zitten en uh, met de dieren spelen. Ja, ze springen bovenop je als je het, het, het, het toelaat. Straks meer na half twee is er .nl. De stelling is euthanasie op wilsonbekwame dementerende moet verboden worden. Vandaag praat minister Schippers van Volksgezondheid met artsenorganisatie KNMG over de aanscherping van de wet op euthanasie. Artsen willen de wet voor patiënten die zwaar, dement en dus wilsonbekwaam zijn aanscherpen. Moet euthanasie in die gevallen worden verboden? Of ontnemen ze dan mensen hun zelfgekozen levenseinde? Stelling dus euthanasie op wilsonbekwame dementerende moet verboden worden. En u daarmee eens of oneens sms dat naar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 Na de vreselijke ramp in een kledingfabriek in Bangladesh... heeft een groot aantal modeketens aangegeven... op een eerlijke manier te willen produceren. En ons kabinet gaat zich intensief inzetten... om foute kleding uit Nederlandse winkels te krijgen. Volgens minister Ploemen deugt veel kleding in de Nederlandse schappen niet... en dat moet veranderen. Maar hoe gaat dat dan? Verantwoord ondernemen in Bangladesh... Dat gaan we horen van Lucas Lammers. Met hem heb ik de werklunch. Hij is directeur van het Nederlandse bedrijf LC Packaging. Dat al jaren een fabriek heeft in Bangladesh. En sinds eind vorig jaar heeft dat bedrijf een zogeheten SA8000 certificaat. Klinkt heel droog en taai, maar het betekent dat de werkomstandigheden... naar Europese normen goed zijn. En zo'n certificaat is ook redelijk bijzonder... want in heel Bangladesh hebben maar zes bedrijven dat. Lucas Lammers, welkom. Goedemiddag. Eerst maar even wat voor bedrijf heeft u, de fabriek LC Packaging... Wij produceren in Bangladesh flexibele verpakkingen en wij produceren FIBC's. Dat zijn die grote witte zakken met, uh, met lussen die we vaak langs de kant van de weg zien staan... waar allerlei bulkgoederen in kunnen. Oké, okay. en waarom uh, laten jullie dat dan allemaal maken in Bangladesh? Uh, wij hebben een lange geschiedenis in Bangladesh. Uh, ik ben de vierde generatie en uh, wij komen daar al decennia. En uiteindelijk is natuurlijk Bangladesh ook een, uh, een lage loonland. Ja, dan denk ik meteen, oh, lage lonen, dus wij proberen ook aan uitbuiting te doen... Maar dat is dus niet? Nee, nee, absoluut niet. Nee hoor, dat staat daar wat mij betreft totaal los van. Maar het is wel, neem ik aan, de keuze voor Bangladesh is omdat je gewoon goedkoper kunt produceren op die manier. Vanwege de lage lonen. Ja, dat klopt. Maar die lonen, dat is dan niet naar Europese maatstaven, maar wanneer is dat dan wel acceptabel? Um, nou, dat onder het SA-8000 uh, certificaat, wat u dus zojuist noemde, de, daar zijn verschillende voorschriften en richtlijnen. Die betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden. En eh, die, eh, die. relateren natuurlijk aan dingen die voor ons heel. Eh, voor ons als. In, in de Europese context vanzelfsprekend zijn. Hè. Dus dingen als kinderarbeid. werktijden. Eh, discriminatie. maar ook eh, beloning. En eh, het SA 8000 certificaat. dat eh, schrijft voor. dat er voor bepaalde regio's. en bijvoorbeeld Bangladesh. een, een basic wage moet zijn. Dus een, een, een salaris. een normsalaris waar een familie, een man, vrouw, een kind, van moet rondkomen. Okay. En dat is zeg maar het uitgangspunt. En uh, om dat te vertalen naar een concrete situatie in Bangladesh... dat komt erop neer dat uh, bij ons in de fabriek... wij circa 30% meer moeten betalen en betalen dan het minimumloon. Wat daar wordt uitgekeerd. Ja. ja. Nou, kent u natuurlijk ook alle verhalen... over de slechte omstandigheden in de fabrieken in het land. Bent u dat eigenlijk op. van het begin af aan ook bezig geweest... om dat in uw fabriek te veranderen of aan te pakken? Ja, absoluut. En uh, toen wij begonnen met het, uh, met het opzetten van deze fabriek in 2008... toen was ons, uh, onze insteek om een productie op te zetten uh, conform westerse maatstaven. En in eerste instantie uh, doe je dat omdat je kijkt naar de kwaliteit. Hè. Wij exporteren voornamelijk naar uh, Europa en uh, naar Amerika. En uh, kwalitatief moet dat natuurlijk in overeenstemming komen. Tegelijkertijd wilden we uh, efficiënt produceren... Uh, om ook concurrerend te zijn. En tegelijkertijd willen we natuurlijk ook zorgen... dat we maatschappelijk verantwoord produceren. En die drie aspecten, dat gaat prima hand in hand. Ja, Maar wanneer heeft iets... Uh, kunt u concrete voorbeelden geven... van wanneer iets aan Europese maatstaven voldoet? Nou ja, als, als het gaat om uh, bijvoorbeeld iets als, als kinderarbeid... als het gaat om discriminatie, als het gaat om werktijden... Uh, alles wat wij hier in, in Europa nu normaal vinden in de Europese context, is natuurlijk in sommige delen van de wereld niet vanzelfsprekend. Ja. Nou, dat heeft te maken met, behalve hoe wij er tegenaan kijken... ook met hoe, men in een, hoe de maatschappij zich ontwikkelt in een bepaald land. En in Bangladesh heb je natuurlijk met normen en waarden te maken... die niet, die niet vanzelfsprekend zijn ten opzichte van Europese normen en waarden. Is dat aan het veranderen? Want als je nou ja, het Niels weer hoort over die verschrikkelijke ramp... Ja, dan heb je niet dat idee. Ja, ik vind van wel. Wij ja. zien zelf dat uh, de partners waar wij mee samenwerken, onze eigen partners, echt een goede kijk hebben op uh, wat wenselijk is, wat zij zelf ook willen. Uh, dus niet alleen naar wat wil een klant, maar hoe staan we zelf in het leven en wat willen we bereiken in Bangladesh. Dus wij zien daar duidelijk een verandering. Ja. Maar in bredere zin, want u zit natuurlijk in een bepaald segment en juist het kledingsegment waar het om gaat, daar toont men kennelijk weinig beterschap. Ja, als je leest wat er nu gebeurt, dan zou je dat denken. Ja. Dat is, helaas is dat zo, ja. En dat vind ik ook heel vervelend. Zeker voor onze partners in Bangladesh... Uh, die er wel echt wat van proberen te maken en die ja. daar echt mee bezig zijn. Wat moet je eigenlijk doen om zo'n certificaat te krijgen? Het, um, toen wij dit project startten, toen is een stuk financiering... is vanuit de overheid gekomen, de Nederlandse overheid. En uh, dat is een stuk subsidie en een stuk financiering. En een van de fondsen waar wij gebruik van hebben gemaakt... dat is het fonds FOM, Financiering, ondersteunende Markten... En die uh, financieren projecten speciaal in ontwikkelingslanden en uh, opkomende markten. Nou, Bangladesh is natuurlijk zo'n land. En een van de voorwaarden is het behalen van dit SA8000-certificaat. Okay. En uh, nou goed, daar moesten wij aan voldoen en daar moeten wij aan voldoen... om in aanmerking te komen voor deze financiering. Ja, en krijg je dan uh, controleurs langs als je dat certificaat hebt? Hoe werkt dat? Ja, het, uh, het wordt gecontroleerd natuurlijk door een onafhankelijk bureau. In dit geval bureau Veritas. Maar... Wat een speciaal aspect is, is dat de Nederlandse overheid, doordat ze erbij betrokken zijn, middels die financiering en een stukje subsidie, zelf ook controle uitoefenen. En dat doen ze vanuit Nederland. Dus uh, medewerkers vanuit uh, die twee fondsen, FOM en PSI in dit geval, bezoeken en bezochten regelmatig ons, uh, onze fabriek. Maar ook de Nederlandse ambassade in Dhaka is er nou bij betrokken. En gaat u zelf ook wel eens langs? Regelmatig? Ja. ja. ja nee, en natuurlijk. Je moet, je moet zelf ook uh, zorgen dat je dat je ziet wat er gebeurt en dat je weet wat er gebeurt. Maar schets eens een beeld dan, wat we, als wij die fabriek binnenkomen, hoe ziet het er dan uit? Ja, uh, misschien niet zo heel veel anders dan een gewone fabriek. Wij hebben geen hoogbouw, wij hebben twee, uh, twee verdiepingen, dus dat is natuurlijk al een groot verschil. En uh, er werken bij ons circa 650 mensen in, in twee ploegen. En dat, uh, ja, wij hebben bijvoorbeeld een hele verdieping met airconditioning om maar wat te noemen. Ja, dat is helemaal niet vanzelfsprekend vandaag de dag in Bangladesh. Nee. En dat ze gewoon acht uur of negen uur... overwerken. En, en dat de werktijden in plaats van 70 uur 48 uur zijn... Uh, met de mogelijkheid uh, tot overuren, maar die zijn ook maximaal. Dus je stelt daar uh, regels aan. Ja, 48 uur, dat zouden wij nog hier heel veel vinden. Dat klopt. Ja. Wat voor cultuurverschillen kom je nog meer tegen? Nou, wat een um, belangrijk verschil is ten opzichte van uh, wat wij in het Westen gewend zijn... Um, is bijvoorbeeld uh, uh, de, uh, mannen en vrouwen. Nee, hoe ga je om op de werkvloer met mannen en vrouwen? Wij in Nederland vinden het heel normaal dat mannen en vrouwen samenwerken... en ook uh, daardoor bijvoorbeeld fysiek redelijk uh, dicht bij elkaar staan. In Bangladesh is dat niet gebruikelijk. en Zeker niet uh, ongetrouwde vrouwen. Nou, dat zijn zaken, uh, en ondanks dat je discriminatie wil voorkomen... en ondanks dat je gelijkheid wil bevorderen tussen mannen en vrouwen... in leeftijd, in opleiding, uh, natuurlijk in geloofsovertuiging... Is dat niet vanzelfsprekend? Dus daar moet je toch op een, uh, op een manier mee omgaan, uh, waardoor we zeg maar geen onrust veroorzaken, maar toch uh, dus een proberen, stapje verder helpen uh, maar toch proberen een stapje verder te komen. Ja. Ja. Ja. En, en bijvoorbeeld uh, even tien minuten rookpauze, wat hier toch nog wel regelmatig gebeurt. Ja, nou dat is ook iets wat. Uh, in die werkuren hebben wij gezegd, daar hoort ook een pauze bij. Een kleine pauze en een grote pauze. En een kleine pauze, dat duurt een kwartiertje. En om de mensen dan wat aan te sterken... verstrekken wij koffie, thee en we geven bijvoorbeeld een appel of een banaan. Ja, maar staan ze daar dan om te springen of is het zo in vreemd het, dat ze denken... Nee, nee, nee ik werk in het door. begin is dat uh, moeilijk. Omdat ze uiteindelijk dan liever het geld hebben. Ja. En dus na twee, drie maanden, hoe we het ingevoerd hadden... toen uh, kwam een van de werknemersvertegenwoordigers... want dat is ook een heel belangrijk aspect van het SA8000 certificaat... dat werknemers zich mogen verenigen in een vakbond of een ondernemingsraad of in een vertegenwoordiging. En die vroegen ons van, ja, die pauzes... we willen liever het geld ervoor hebben, dus laat ons maar doorwerken. En eigenlijk zeiden ze dan nog, ja, kunnen we niet toch nog een paar uitjes extra werken? En als je dan zegt, ja, maar de bedoeling is dat hè, we betalen hetzelfde... en we willen dat jullie minder werken... ja, daar wordt, zeker in de eerste maanden, werd er heel wantrouwend tegen aangekeken. Pas ja. later, als iemand zes maanden, twaalf maanden in dienst is, dan zien ze dat dat ook voor hun goed is en dat dat echt werkt. Staan ze nu in de rij bij jullie om te komen werken? Nou, nou dat weet ik niet. We zijn in 2008 begonnen. Wij werken nu met ongeveer 650 mensen. En um, dat is wat we nu nodig hebben. En, maar natuurlijk, natuurlijk hopen wij, hè, dat doen we natuurlijk ook, uh, deze maatregelen nemen we om, om ja, hopelijk de, de juiste mensen aan te trekken in Bangladesh. Dat is zo. Ja. Nog één korte vraag. Uh, wat moet minister Ploemen nu gaan doen? Want ze belooft een hoop, ze wil een hoop om de boel daar te verbeteren? Ja, ik denk dat... Um, en zij heeft toevallig laatst in de, de Week van de Ontneming... ons project ook wel aangehaald als voorbeeldproject... dat ontwikkelingshulp samen, hè, hand in hand met een, een handelsmissie... prima samen kunnen gaan. Maar dan moet je strenge eisen aan stellen. En die moeten, één, die moeten praktisch uitvoerbaar zijn. Die moeten controleerbaar zijn, wat mij betreft. En, ja, en je moet het doen met mensen die het ook echt willen. En dan gaat dat echt...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 Deze hele week gaat het over proefdieren. In het Erasmus Dierexperimenteel Centrum in Rotterdam is verslaggever Maarten Bleumers dit keer bij de varkens. Want ook die worden daar gebruikt bij onderzoek. Bijvoorbeeld in verband met hart- en vaatziekten. Onderzoeker Dirk Dunker neemt Maarten mee naar varkens met een verhoogde bloeddruk en een hoog zoutdieet. Oh. Wow. Dat zijn herkenbare geluiden. Dus kom onmiddellijk kijken wie er binnenkomt en uh, ook over wat te eten is. Had u, had u eigenlijk altijd al iets met varkens? Uh, dat he, uh, heb ik zeker, want ik heb al vanaf mijn hele vroege jeugd... wacht uh, ik zomers veel tijd door uh, op uh, de boerderij. En een van de favoriete dieren en ook de dierenstallen... waar ik altijd in verbleef, waren de varkens. Omdat ik ze altijd zo lekker smakelijk vond uh, smekken bij het eten. En, uh, en ik de stallen heerlijk uh, zoet vond uh, ruiken. eerste wat me aan de, de varkens opvalt... is het soort rugzakje onder het verband wat ze op hun, uh, hun rug hebben. Zo'n dus beetje tussen de schouderbladen. Wat is dat? Daar zitten katheters uh, uh, in, waarmee we dus uh, bloed kunnen, monsters kunnen afnemen om te kijken wat er gebeurt uh, zeg maar met uh, de hormonen in het bloed. En we ook de bloeden kunnen meten bij de dieren. Deze varkens die gaan uh, ongeveer uh, zitten ze gedurende een vier tot achtal weken in, uh, in de proef. En na die acht weken? Na die acht weken dan uh, worden de dieren afgemaakt. Kan dat nou niet anders? Want bijvoorbeeld met deze varkens is verder niet zo heel veel gebeurd als ik dat goed begrijp. Of zouden die geen kans hebben als ze bijvoorbeeld naar een boerderij gaan? Uh, het belang hierbij is, als we deze dieren bijvoorbeeld met een, een hoge bloeddruk uh, zeg maar, bestuderen... dan uh, is het heel belangrijk om te weten wat dat met de organen doet. Dus dat is uh, helaas uh, onontkoombaar. Of dat inderdaad zinvol onderzoek is, wordt weliswaar bekeken door een onafhankelijke commissie. Maar de wereld van de dierproeven is toch redelijk gesloten. Tegenstanders kunnen hooguit demonstreren. En dat ik hier mag rondlopen is al een behoorlijke uitzondering. Maar gisteravond zei staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in de Tweede Kamer dat er binnenkort meer inspraakmogelijkheden moeten komen. Er komt wat mij betreft maximale openheid. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook voor het draagvlak van datgene wat er in de wetenschap gebeurt. En er komt met een vergunningenstelsel ook straks de mogelijkheid om bezwaren en beroep aan te tekenen. Wanneer is Nederland proefdiervrij? Nou, dat is een belofte die ik u niet kan doen. Want we zullen ook voor bijvoorbeeld het uh, tegengaan van hele ernstige ziektes bij mensen... toch nog wel proefdieren nodig hebben. Uh, maar hoe minder, hoe beter. Ze zullen niet verdwijnen? Nee, dat denk ik niet. Terwijl wij zitten te praten, zit de verzorgster even lekker de, het varken uh, achter het oor uh, te krabbelen. Dat, dat kan gewoon even lekker met het varken uh, bezig zijn. Het zijn hele rustige, tamme dieren. We willen ook dat ze uh, zeg maar aan ons wennen dat we uh, ook dan zeg maar bij ze in de kooi gaan zitten en uh, met de dieren spelen. Ja, dus ze springen bovenop je als je het, het, het, het toelaat. Er staat muziek aan bij de varkens. Is dat bewust? Dat is bewust. Um, als je dan ergens een stal binnen zou lopen... dan schrikken de dieren één niet zo omdat het altijd muisstil is... en er in één keer wel iemand binnenkomt. Um, ja. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. En het is toch ook of voor dieren een vorm van afleiding. Ja, wordt, wordt daar nog een bepaalde... Een zender voor een bepaald programma op aangepast? Um, ik denk dat de zenderkeuze dierverzorger <laughs> afhankelijk is. <laughs> Even kijken hoor. Waar komen deze varkens vandaan? Deze varkens komen van een uh, gewone vleesboerderij, zeg maar vleesvarkensboerderij. De boer die, uh, van waar wij onze varkens betrekken, die is zelf patiënt ook in het Erasmus Medisch Centrum bij de cardiologieafdeling. En die, is, uh, die vindt het eigenlijk heel mooi dat hij uh, op deze manier ook een bijdrage kan leveren aan het uh, medisch onderzoek. Ik denk dat, wij zijn bij de boer ook op bezoek geweest. Uh, ook om uit te leggen wat voor soort onderzoek we doen. En ook om te zien hoe de varkens uh, daar uh, zeg maar opgroeien. En aan het eind van de dag, toen iedereen wegging... dachten ze, waar is de onderzoeker? En die lag bij de varkens naar het gesmaak te luisteren. Kijk, precies. Dat is inderdaad een realistisch scenario. Morgen rond deze tijd dan hoort u de laatste bijdragen... van Maarten Bleumers vanuit Rotterdam. Dit is Radio 1. Het internationaal Mark Visser. De bouw van goedkope huurwoningen neemt over een paar jaar fors af. Dat verwacht het waarborgfonds WSW. De bouw loopt terug van 28.000 nieuwe huizen per jaar... naar 12.000 per jaar in 2017. Het fonds zegt verder dat de gemiddelde huur bij corporaties... zal stijgen van 441 euro naar 542 euro.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 ANWB Verkeersinformatie dan, John Zahoka. De N33 Veendam, Appingendam is in beide richtingen, dicht bij Del Dus Er is namelijk een auto op zijn kant. Uh, hou daar rekening met een omleiding. En een viel op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat dus in Soesterbergen, Leusten 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Guilaine Plag. Goedemiddag, artsenorganisatie KNMG zit op dit moment aan tafel... bij minister Schippers van Volksgezondheid... om te praten over de euthanasiewet. De artsenorganisatie wil dat de wet wordt aangescherpt... omdat die onduidelijk zou zijn. Als iemand bij goede gezondheid heeft verklaard euthanasie te willen... zodra hij of zij dement is, maar nu zwaar dement is... en dat niet meer kan bevestigen dat hij of zij euthanasie wil... mag een arts het dan toch nog toepassen? Daarover ga ik praten met Petra de Jong... directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Mevrouw de Jong, welkom. Om te beginnen drie keuzes voor u die u met ja of nee mag beantwoorden. De eerste, artsen zijn nog steeds te bang om euthanasie uit te voeren. Ja of nee? Ja. We zijn destijds te snel gegaan met het wettelijk regelen van euthanasie. Ja of nee? Nee. We moeten eens ophouden met discussiëren over euthanasie. Nee. U kunt thuis meepraten, stand.nl over de stelling... euthanasie op wilsonbekwame dementerende moet verboden worden... Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. Bellen is gratis en kan op het nummer 0800 1101. Dus 0800 1101. U kunt u natuurlijk ook stemmen via de site www.stand.nl en twitteren met hashtag standpunt. De stelling, mevrouw de Jong. Euthanasie op wils onbekwame dementerende moet verboden worden. oneens? Ja, nee, daar ben ik het niet mee eens. Wat is uw belangrijkste argument daarvoor? Uh, dat juist dementie, het natuurlijke proces van dementie, door veel mensen als uh, ontluisterend wordt ervaren. En dat dat een traject is wat veel mensen ook niet willen lopen tot het eind. En uh, aangezien mensen graag zelf de regie hebben over hun leven, hebben ze het ook over het moment dat ze zouden willen stoppen. Is het ook, u uh, zegt ontluisterend, mens onterend ook? Ja, soms wel. Bent u geschrokken dan dat, dat de artsenorganisatie KNMG hier nu mee komt? Nou, ik ben uh, vooral teleurgesteld door de houding die de KNMG hierin heeft aangenomen. Waarvan ik ook niet overtuigd ben dat zij daarmee de hele beroepsgroep vertegenwoordigen. Sterker nog, ik weet van artsen die het daar absoluut niet mee eens zijn met het standpunt van de KNMG... En zij poneren het nu als een professionele norm... waarvan nog maar de vraag is of dat nou wel echt de professionele norm is. Ja, maar goed, zij, zij vertegenwoordigen wel veel artsen bij de KMG. N dus u kunt niet zomaar dat signaal terzijde leggen. Uh, dus ze vertegenwoordigen minder dan de helft van alle artsen. Maar goed, het is toch een signaal wat je serieus moet nemen als ik het het het, uh, zij dat afgeven. Zij zijn degene het... die het moeten toepassen uiteindelijk. Ik vind het een serieus signaal, maar we hebben een wet. En een wet die in 2002 democratisch tot stand gekomen is. De wet is datgene waar de burger zich op kan uh, verlaten. En daar moet hij ook, ook op kunnen vertrouwen. En door nu het standpunt van de KNMG, waarbij ze dus de wet heel duidelijk inperken, daarmee geven ze een onzekerheid voor de burger. En ja, dat lijkt me toch absoluut niet de bedoeling dat dat vanuit één beroepsgroep kan komen, dat zij daar die onzekerheid uh, creëren. Nee, tegelijkertijd is het wel een hele belangrijke beroepsgroep, want het zijn natuurlijk de mensen die uiteindelijk de euthanasie moeten doen. Ja, maar we weten ook dat de beroepsgroep is niet één geheel is. Ook daarin zijn heel veel verschillende meningen... en ook heel veel verschillende manieren waarop artsen hun beroep uitoefenen. En uh, ja, artsen die zich dus aan de wet houden... zouden nu in dit geval met dit standpunt van de KNMG... eigenlijk buiten hun boekje gaan. Nou, dat is toch heel raar. Dat kan niet. Ja, maar dat is de, de reden ook. De KNMG zegt die wet is nu te onduidelijk, hè? Ja, dat, de, de wet, als je die leest, is glashelder. Daar valt echt geen steek tussen te krijgen. Ook in de handelingen, toen dus het uh, democratische uh, spel tot stand is gekomen... dat uiteindelijk tot de formulering van de wet heeft geleid. Daarin zijn al deze casussen, zoals nu door de KNMG ook naar voren worden gebracht... zijn besproken van en hoe han te handelen dan in die casus En in, in dat geval. En uh, nou, daar zijn heel duidelijke mm <laughs> Uh, antwoorden destijds ook door de minister opgegeven. Zowel minister Benk Korthals als uh, minister Els Borst... hebben daar antwoorden gegeven... die dus geleid hebben tot uiteindelijk de wetstekst. Ja, en de KNMG zou nou willen, corrigeer me als het niet klopt... ze willen dat ouderen die hebben gezegd dat ze euthanasie willen... op het moment dat ze nog wilsbekwaam waren... Uh -huh. niet meer euthanasie krijgen op het moment dat ze wils onbekwaam zijn. En het ja. is eigenlijk niet nog een keer kunnen bevestigen... dat ze daadwerkelijk dood, dood willen. Ja, daarmee zegt de KNMG... Eigenlijk dat de wilsverklaring een uh, onbelangrijk document is. En uh, in de wet, artikel 2 lid 2, staat dat hij die zijn wil niet meer kan uiten... maar deze heeft vastgelegd in een schriftelijke verklaring... toen hij dus nog wel wilsbekwaam was, dan kan de arts tot uitvoering overgaan. Het blijft altijd een verzoek... Net zoals iemand een mondeling verzoek moet doen om euthanasie te krijgen. Maar het is wel degelijk wettelijk verankerd dat dat ook dus schriftelijk kan. Dus het risico voor artsen op vervolging, wanneer ze euthanasie uitvoeren... dat is eigenlijk kleiner, zegt u, dan nu geboneerd wordt? Dat is, dat is er nu niet... Dat wetsartikel, dat, daar kun je altijd... Ja, mee wegkomen is een verkeerde omschrijving, maar u begrijpt ook wat ik bedoel. Ja, nee, kijk, dat wetsartikel is er ingevoegd... omdat er in situaties zijn waarin mensen wel euthanasie willen... dat heel duidelijk vastgelegd hebben... maar hun wil niet meer mondeling kunnen uiten. Begrijpt u wel het dilemma waar de artsenorganisatie mee zit? Uh, ik begrijp dat het voor artsen moeilijk is. En dat het een dilemma is, snap ik ook helemaal. En uh, het feit dat je uh, tegenover iemand staat die niet meer zijn wil kan uiten, maakt dat je, uh, dat je als arts daarin een, een Extra je best moet doen om je in te leven in de situatie waarin de patiënt is gekomen. Want datgene wat hij opgeschreven heeft, dat moet natuurlijk dan overeenkomen met de situatie waarin de patiënt beland is. Namelijk dat er dan sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden vanuit het perspectief van de patiënt. En dan kan de arts tot uitvoering overgaan. Ja. Is het dan egoïstisch als ze dat niet doen? Ik zou dat woord niet willen gebruiken. Ik zou wel zeggen dat uh, nou, aan de ene kant dat ze dus blijkbaar dan niet moed hebben. Maar ook dat er dan een, een situatie is waarin het eigen lijden, als ik het zo mag noemen, van de arts, boven het lijden van de patiënt wordt gesteld. U bent zelf longarts geweest? Ja, maar niet meer praktiserend. Nee, niet meer praktiserend. Maar uh, hoe was dat bij uw collega's? Waren die ook huiverig daarvoor? Uh, ja, euthanasie is natuurlijk altijd iets geweest wat je niet zomaar doet. En uh, ook waar je als patiënt niet zomaar om vraagt. Op het moment dat een patiënt om een euthanasie verzoekt... dan heeft hij dat al honderd, misschien al wel duizend keer in zijn eigen hoofd... Die vraag laten afspelen. En voordat je daar als dokter mee geconfronteerd wordt, heeft die patiënt daar al heel lang over nagedacht. Mm. En op het moment dat iemand, dus na dat lange denken en het opgeschreven te hebben, zijn wil uiteindelijk niet meer kan uiten, ja, dan is er een situatie ontstaan waar je als dokter, dus af moet gaan op hetgeen wat die patiënt eerder in de eerder stadium eh, met je besproken heeft. Maar ook wat er dus staat in de tekst. Maar wanneer ben je dan wils onbekwaam? Is dat dan omschreven in de tekst? Nou, we weten dat uh, je bent wils bekwaam tot het tegendeel bewezen wordt. Ja. En, uh, dus de dat is wet, nog moeilijk te zeggen nou, dan, denk de, ik. De wet gaat ervan uit dat iedereen in principe wils bekwaam is... tenzij er duidelijke aanwijzingen zijn dat iemand niet meer over zijn... Uh, wil kan beschikken dat hij niet meer wilsbekwaam is en dat bedoel ik mee dat iemand niet meer kan overzien dat als hij iets zegt, als hij iets vraagt bijvoorbeeld een concreet als hij vraagt van om een euthanasieverzoek dat dan ook de consequentie is dat als die dat verzoek wordt uitgevoerd, dat hij dan ook dood is daarna. Ja. Als iemand dat niet meer kan overzien... Dat hij dan zich daar niet meer je... bewust van is, dan precies, is iemand wils dan kan je onkwaam. zeggen, van, iemand is wils ja. Maar je, je kunt heel veel al niet meer hebben... en toch nog steeds wils bekwaam zijn. Iemand op onze site zegt... je weet natuurlijk nooit wat er in het hoofd van een zwaardementeerend iemand omgaat. Hoe weet je dan of die mensen nog achter hun eerdere keuze staan? Uh, nou, dat kun je inderdaad... als je niet in iemands hoofd kunt kijken, zoals het nu is... Dan, dan weet je dat natuurlijk niet. Maar je weet wel dat iemand in zijn wilsbekwame levensfase... en dat is misschien wel tachtig jaar geweest... een heel duidelijke mening altijd heeft geuit. En dan zou het heel raar zijn om te veronderstellen dat op het moment dat hij die wil dus niet meer kan uiten... dat hij er dan ineens anders over is gaan denken. Tegelijkertijd hoor je wel vaak op het moment dat er goede opvang is... dat mensen nog heel gelukkig zijn in hun eigen wereld op dat moment. Ja, er wordt wel eens gesproken over de blije dementen. En ik ben nooit dokter van demente patiënten geweest... maar ik hoor deskundige collega's die op dit terrein wel werkzaam zijn... dat dementie toch wel echt een hele nare ziekte is. En dat, dat de gelukkige dementen uh, nou eigenlijk niet bestaat. We weten ook uit bloedonderzoek bijvoorbeeld bij dementie... dat mensen met, met dementie veel hoger hogere stressfactoren in hun bloed hebben... dan uh, uh, vergelijkbare leeftijdsgroepen. En aan de buitenkant zie je, omdat bij dementie ook bijvoorbeeld de mimiek verdwijnt... zie je niet meer of mensen blij of juist niet blij zijn. Ongelukkig huilen, uh, gezichtsvertrekkingen... Dat, dat is vaak niet meer mogelijk bij mensen met diepe dementie. Vindt u dat je überhaupt een herbevestiging nodig hebt van iemand? Ik vind dat een schriftelijke wilsverklaring de mondelingenverklaring kan vervangen... het mondelingenverzoek kan vervangen op het moment dat iemand zijn wil niet meer kan uiten. Dus daarmee zegt u, dan hoeft het dus niet meer? Je hoeft niet een bevestiging te hebben op het moment dat het zover is. Hm. Iemand op onze site zegt dat het uh, wat er nu gebeurt... meer lijkt op het terugdraaien van de wet op euthanasie dan op een aanscherping... Staat u daar tegenover? Nou, ik ben het daar wel mee eens als de KNMG inderdaad de bedoeling heeft... om te zorgen dat de wilsverklaring geen rol meer mag spelen. Want dat is wat ze doen. Ja, zeggen ze dat nou echt? Nou, Stelt u het dan ook niet te scherp? Ik, ik, ik, ik verscherp misschien iets standp hun standpunt ja. nu. Maar het, het is wel een terugdraaien van de wet. En een terugdraaien van de ruimte die de wet nu biedt. Dus ik vind het een, een stap terug in de tijd. En het is ook echt iets waar ik, maar ook mijn 145.000 leden. Absoluut niet achter kunnen staan. Want het gaat dan meer om gewoon één Het gaat alleen om die hè, dat het op dat moment niet meer uitgevoerd moet worden. Ja, het gaat erom op het moment dat iemand zijn wil niet meer kan uiten. Dat hoeft niet alleen te zijn, bijvoorbeeld bij iemand die wilsonbekwaam is. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld bij iemand die een CVA, een hersenbloeding gehad heeft, waardoor die niet meer kan praten, maar ook geen taalbegrip meer heeft. Zo iemand kan zich ook niet meer uiten. De stelling vandaag, euthanasie op wilsonbekwame, dementerende moet verboden worden. 1100 mensen hebben gestemd tot nu toe, 30% is het ermee eens, 70% mee oneens. Ik ben benieuwd hoeveel leden daar van u tussen zitten, mevrouw de Jong. Dat ja, zou het best veel niet. kunnen zijn, hè? <laughs> ja. um, En we praten dus over met Petra de Jong, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. En u kunt meepraten door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag, spreek ik met Paul de Water, het is de kerk. Hallo. Nou, ik ben sowieso vanuit bijbelstandpunt tegen euthanasie, dat wordt vooropgesteld. Een ja. arts leert om het leven zo goed mogelijk te beschermen, niet om te doden. Zelf uh, even heb ik een dochter die leert voor arts, ik moet niet aan het denken dat de bloed aan handen leeft. Ik werk zelf met dementerende bejaarden. Iemand die gedementeerd is, nooit gelijk zo verder, gaat helemaal geleidelijk. Mijn moeder is dement, 91, heeft nog heel veel plezier. En ik weet best dat er de dementerende zijn die heel anders worden... Hij weet zelf vaak niet meer wat hij of zij verkeerd doet, dus hij leeft in zijn eigen wereld. En zijn waarheid is ook vaak de waarheid. En je kan zoveel voor die mensen betekenen, de nabije en naast heeft vaak veel moeilijker. Maar wat okay. die mevrouw ze over die mimiek, die verdwijnt, daar ben ik het absoluut niet mee. Hij nou, heeft een hoop argumenten, dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Hallo. U mag het zeggen. Met was schrik, hè? Gaat u gang, mevrouw Frieke. Ja. Nou, het is zo, ik vind, ik ben zelf ook bezig geweest om euthanasie, ik heb alles ingevuld. Maar mijn huisarts wegen dat, die heeft daar heel veel moeite mee. Wat ik belachelijk vind, want ik ben tien jaar vrijwilliger geweest bij een verpleeghuis. Dus ik heb heel veel gezien. Uh, en tegenwoordig heb je luizen waar drie liter vocht opgevangen kan worden. Moet er niet aan denken. En dan uh, in de is huis, ja, zacht, acht uur wordt het verschoon mensen en smorgen zeven ja. uur opnieuw. Maar de mensen die die wens zijn, die lopen de hele dag uh, zonder dat ze het zelf beseffen met de broek vol, met omdat ze geen controle met de ontlasting hebben. Dus als ik het zo en hoor, dan, dan bent straks, u het zeer oneens met de stelling. Oh, absoluut oneens. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, stand. .nl. Ja, goedemiddag u spreekt met uh, Van den Berg. Hallo. Uh, als ik die mevrouw niet bij u hoor, uh, ik ben het absoluut eens met de stelling. Maar als ik die mevrouw die bij u zit hoor, uh, krijg ik het gewoon ijskoud. Want dit is, de, dit is de consequentie van uh, zogenaamde zelfbeschikking over iets waar je niet echt over kunt beschikken. Ik kan me voorstellen dat iemand die uh, gezond en wel is, hoewel ik het zelf uh, ja, ook niet stellen, beslist van als ik zo zou zijn dan. Maar wat nu gebeurt is dat mensen, als ze in de situatie zijn die ze voorzien hebben en nooit hebben kunnen merken wat voor situatie dat is, uh, hun besluit veranderen. Er komen situaties voor, begrijp ik van artsen. heb Ik ook gehoord dat, uh, dat, dat ouderen gedood moeten worden, terwijl ze aangeven dat ze dat niet willen, maar omdat ze het verklaard hebben, dan moet dat toch maar doorgaan. Het is een ijzingdekkende uh, maatschappij waar we in terechtkomen. Is het ook vanuit je... religieuze overtuiging? Ik ben ook vanuit religieuze overtuiging, niet alleen dat. Maar ik denk ik ken niet religieuze artsen, die deze situatie weer meegemaakt, zeg ik wil dit nooit meer. Dus okay. het, dat, dat iemand wil ook nog eens keer omgekeerd kan, dat je dus onwillige ja. dementen moet doden, dat wil deze mevrouw met alle plezier kennelijk doen. Ik vind het verschrikkelijk. Dank u wel. Goedemiddag Stand.nl uh, Goedemiddag met uh, Els Hallo. Ik ben het absoluut oneens met de stelling. Uh, het, is, het is werkelijk verschrikkelijk. Ik heb een man die zwaar dement is, al 12 jaar. Is nog redelijk jong. Hij is nu 74. Weet absoluut niet meer dat hij leeft. Heeft in het verleden een uh, euthanasieverklaring opgesteld. Een niet behandelverklaring. Uh, alles uh, gewoon van dit wil ik niet. En ze krijgen nu niet meer de mogelijkheid. Hij, hij vegeteert. Het is, de man is diep ongelukkig. Uh, lichamelijk is hij kerngezond. Dus hij kan misschien nog twintig jaar zo vegeteren. Ja. En wat ik nou absoluut niet begrijp. Artsen zijn er om mensen te helpen. Maar deze mensen kunnen ze alleen maar helpen door ze vredig te laten sterven. Okay. Geef ze alsjeblieft euthanasie. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Etchik. Hallo. Ik ben door mijn werk heel regelmatig betrokken geweest bij deze mensen met Alzheimer en met dementie. Ja. Uh, in de eerste plaats doordat ik zelf een verpleegkundige ben, maar ook de afgelopen jaren als vrijwilliger. En als je dan in zo'n tehuis komt... en je ziet hoe vrolijk deze mensen nog kunnen zijn... dan zit er natuurlijk ook bij die depressief zijn. Aan de andere kant, ze doen nog zoveel leuke dingen met elkaar. En als ik dan ook denk dat ik dan een aantal jaren geleden... dan de piano met ze speelde en ze zaten allemaal mee te zingen... en het gekke is van zulke dingen... dat de mensen weten het zelf vaak helemaal niet weten dat ze het zijn... Okay. He, het is natuurlijk zo, je bent het. Ja. Maar um, op het moment dat je nog goed was... heb je niet gerealiseerd dat je dat later ook kunt worden. Nee, dus u bent het eens met de stelling? Ja, ik ben het absoluut okay. eens met de stelling. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, Hans Koupelle. Ik ben het oneens met de stelling. Uh, de reden daarvoor is dat ik denk dat... veel mensen al in een vroeger stadium dan uh, euthanasie gaan plegen. Omdat ze willen voorkomen dat ze... Uh, uh, in, in die fase terechtkomen en daarmee misschien nog wel een belangrijk deel van een uh, wel uh, acceptabel leven ook daarmee verliezen. Ja. Maar dan wordt er niet gelijk euthanasie toegepast, neem ik aan. Dan, dan, dan doen ze het zelf, bedoelt u? En dan gaan ze dat zelf doen, ja. Omdat ja. ze denken, van, nou dit is mijn keuze, ik, het, ik kan niet meer volgens de manier waarop dat nu nog wel kan. En dan uh, doe ik het zelf maar en dan verliezen ze misschien een half jaar, twee jaar. Terwijl dat niet nodig was geweest. Nee. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Dag, met uh, Freek Tiedemaan. Hallo. Ik ben het volledig oneens met uh, stelling. Want als ik net een verklaring laat opstellen... doe ik dat als uh, mijn ja. om te voorkomen dat ik als niet-wils uh, langer moet leven. Dus dan is het raar als het dan in één keer niet meer geldt, zegt u? Ja, ja. want daar doe ik het voor. Oké. Okay. Duidelijk standpunt. Bedankt. Goedemiddag, standpunt.nl. Goedemiddag. Met Drijfwoord van Oldenkerk. Hallo. Voor mij, ik ben altijd heel duidelijk, en dat ben ik nu ook weer... Ik, ben, ik, ik vind euthanasie is moord. Dus ik ben dus tegen moord. Dus, en dus ik, daarmee eens met de stelling? Ja, maar niet verbieden. Ik vind dat iedereen moet het zelf weten... maar dan, dan moet het gewoon strafbaar zijn. Meer niet. Ja, maar... moord, het is moord. Niet verbieden, maar het moet wel strafbaar zijn. Ja. Maar is dat dan niet een beetje raar dan... wat u zegt? Nee, nee, nee. Want ze verbieden mij niet om uh, bijvoorbeeld in te breken. Maar als ik het doe, dan is het strafbaar. Ja, ja, ja. Dan moet je de gevolgen van onderzien. Juist, dat, dat is wat u juist, bedoelt. Oké. Okay. Duidelijk, bedankt. Goedemiddag, stand.nl. Ja, goedemiddag met Lady Wouterstra. Hallo. Mevrouw, er was net een meneer die zei dat hij ijskoud werd bij deze stelling. Ja. Nou, ik werd ijskoud toen die meneer vertelde dat uh, het niet zou mogen. Ik vind inderdaad dat artsen, en ook er was een mevrouw die vertelde hoe vrolijk dementeren nog kunnen zijn. Volgens mij zou dat wel eens beroepsdeformatie kunnen zijn. U gelooft ben... niet dat die mensen nog vrolijk kunnen zijn dan? Ik geloof zeker dat mensen nog vrolijk kunnen zijn. Dat kunnen ook allerlei andere mensen met allerlei andere beperkingen. Maar ik wil niet, ik wil niet op die manier nog vrolijk zijn. Ik ben een denkend fezen en op die manier heb ik mijn wil vastgelegd. Mijn man is mijn gemachtigde. En ik wil niet met een pop spelend de okay. laatste weken maanden eindigen in het verpleeghuis. Ik... Het niet over. Ik ben het helemaal eens dat ik dan, als die wet gaat veranderen, in een veel vroeger stadium over zal moeten gaan tot zelfdoding. En dat wil ik dan ook nog wel graag netjes doen. Dus niet van een brug af springen of voor een trein. Oké, okay, dank u wel mevrouw voor uw standpunt, Petra de Jong. Een uh, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig zijn U heeft meegeluisterd. Uh, probeer even veel reacties nog uh, te bespreken. Het Bijbelse standpunt, dat is denk ik een bekend verhaal. Uh, maar de mevrouw de zei ook een arts leert om te genezen en niet om te doden. En daarmee heeft hij bloed aan zijn handen. Ja, het, bij, het, uh, uh, het bijbelse standpunt is duidelijk. Hè? En uh, niemand wordt verplicht om tot euthanasie te verzoeken. Een arts dus mag weigeren. En, en, en, ten eerste hoef je er dus niet om te verzoeken. En uh, respecteer ik iedereen zijn wens als hij dat absoluut nooit zou willen. Uh, een arts mag ook weigeren. Dus uh, iedereen heeft daar in feite zijn eigen verantwoordelijkheid en dus ook zijn eigen ruimte. Ja. Um, maar de artsen die, die leggen een eet af waarin zij beloven dat zij zich zullen richten op genezing en ver, uh, verlichting van het lijden. En in sommige gevallen kan dat betekenen dat de enige methode om het lijden te verlichten is om het leven te beëindigen. En dus het hoort wel degelijk ook bij de taak van de arts waar die voor opgeleid is en waarvoor die ook zijn eetgezondheid uh, zijn heeft. Ja. Dan, meneer Van den Berg, die vond het echt een verschrikkelijke gedachte. Hij krijgt er koud van. Want het kan er ook op neerkomen dat het een andersom werking heeft. Namelijk dat mensen het misschien helemaal niet meer willen... maar hij moet maar dood, want hij heeft nou eenmaal een wilsverklaring getekend. Ja, dat is de, de theorie die ook in het buitenland vaak aangehangen wordt. Dat we hier een hellend vlak hebben. En dat alle Nederlanders, als ze boven een bepaalde leeftijd zijn gekomen... of in een verpleeghuis terecht zijn gekomen, doodgemaakt worden. En dat je daarom vooral dit land maar niet moet bezoeken. Nou, meneer weet ook best dat we daar heel anders mee omgaan. En dat er heel zorgvuldig met de uit en de euthanasiewet wordt omgegaan. Nou oh ja, kennelijk twijfelt deze meneer daar wel aan. Ja, dan zal hij met voorbeelden moeten komen. Uh, de vrolijkheid, die hebben we besproken, dus daar wil ik niet uh, verder op ingaan. Uh, iemand anders zei, meneer Coupelle, van, je hebt wel kans... op dat mensen de hand aan zichzelf slaan in een vroeger stadium... op het moment dat dit doorgaat. Ja, is dat een reële dat gedachte? Op, ja, op dit moment is dat een beetje de praktijk zo. We zien dat veel mensen er weinig vertrouwen in hebben... dat hun arts er nog voor hen zal zijn... op het moment dat zij zelf hun wil niet meer kunnen uiten. En dat die er dus voor kiezen om vijf voor twaalf al het feest te verlaten terwijl ze eigenlijk tot twaalf uur hadden willen blijven. Maar bent u daar, als u toch vindt mensen hebben recht op een vrijwillig levenseinde, bent u daar dan op tegen? Ik kan daar niet op tegen zijn, maar ik vind het wel, wel jammer dat mensen eigenlijk te vroeg dood moeten... in de situatie zoals we nu zijn door de houding van veel artsen. Denkt u dat minister Schippers de boel gaat veranderen, de wet gaat aanpassen? Ik, eh, nou, ja, ik, ik, ik weet het niet. Dat zou u aan uh, minister Schipper zelf natuurlijk moeten vragen. moeten we ik, afwachten. Ik kan het me bijna niet voorstellen vanuit een VVD-oogpunt... waarin uh, ja, het zelfbeschikking toch ook een heel belangrijk uh, item is. Okay. Denk ik dat dat erbij hoort. Dank u wel, Petra de Jong, directeur van de NVVE. 70% nog steeds oneens met de stelling... euthanasie op wils onbekwame dementerende moet verboden worden. 30% is het ermee eens. Meer dan 1300 mensen hebben u kunt nog reageren via de site www.stand.nl. Zometeen hier, Dit is de Dag. Veel plezier ermee. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Morgen in Vrijdagmiddaglaag.